En natuurlijk pakken we de kranten weer gewoon bij. Meer zo je Billy Crawford.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 CFM, in 2010, al 20 jaar live. ZFM. Met nu de muziek Boulevard. I'm I'ma test this out real right quick, yeah. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. Do <laughs> so y'all get nice about right? it? All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this.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 Say, come on. Now every time I ask you for a little cash, you say no. But turn right around and ask me for some ass.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 I try to hang around with stars like Badu. I'm gonna tell you the truth. Showing proof, looking to the booth. I think you better <laughs> call him and tell him. Even naar de klok van 1 om precies te zijn. 6 minuten en 30 seconden hoorde je Erica Buidel in een hele mooie live versie met Tyrone. En dat applaus is natuurlijk ook voor jullie thuis, hè? begrijp je wel. Uh, de bioscoop top 10 van Nederland. Op nummer 10: de Lovely Bones, een dramafilm uit Amerika. Op nummer 9: Gangster Boys, de misdaad uit Nederland, met onder andere Georgina Verbaan en Jeroen van Koningsbrugge. Op nummer 8: The Bed Lieutenant, Port of Call New Orleans, een misdaadfilm uit Amerika, met Nicolas Cage, Eva Mendes en Val Kilmer. Iep de drama uit België over het wiegeltje. Op nummer 7. Op nummer 6, Cloudy with a Chance of Meatballs. Een animatiefilm uit Amerika. Met Bill Hader, Anna Faris en James Kane. Op nummer 5, The Book of Eli. Een Amerikaanse actiefilm. Met Denzel Washington onder andere. Op nummer 4, Shutter Island. Een dramafilm uit Amerika. Op nummer 3, hij staat niet meer op nummer 1. Hij staat nu echt op nummer 3. Avatar, de actiefilm uit Amerika. Nou, we weten allemaal ondertussen wel waar die over gaat. Als we hem nog niet gezien hebben... Dear John op nummer 2. En de avonturenfilm van Disney natuurlijk. Alice in Wonderland op nummer 1. Met onder andere Johnny Depp, Helena Bonham en uh, Mia Vivasikovoska. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar uh, we kunnen natuurlijk die films wel leuk allemaal vertellen waar het over gaat en op welke plaatsen staan. Maar kunnen we ze ook zien? Ja, dat kan. Hier in het Circus in Zandvoort is dat mogelijk. De Prinses en de Kikker is op zaterdag en woensdag om half twee zichtbaar in de zaal. Donderdag, vrijdag, zaterdag, maandag, dinsdag, woensdag om vier uur. En donderdag, vrijdag, zaterdag, uh, maandag en dinsdag om zeven uur hebben we Alice in Wonderland. Nou, ook door de week op donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag om half twee. En donderdag, vrijdag, zaterdag, maandag en dinsdag en woensdag om half tien. Uh, Millennium 2. En aankomende zondag vanaf één uur kan je alle drie de versies van Millennium zien. Samen met een hapje eten kan je dat gaan doen Een heerlijke Millennium Marathon En dan hebben we natuurlijk woensdag nog de Simon van Kolm Filmclub En dan hebben ze de film Up in the Air Nou kon je het niet volgen kan je het allemaal teruglezen op www.circuszandvoort.nl. Of net zoals dat ik heb gedaan Pak even de Zandvoortse krant erbij en daar zal die ook in staan Iels het Lange heb ik voor je klaarstaan uh, Candy Dulver meer gaan we luisteren naar een mooi nummer van Gabrielle Chilmi: On a Mission. Nou, de jingle zei het al, hier word ik helemaal wild van, maar wat is dit Albert-Jan? Ik hoor niemand zingen. Ja, het is eigenlijk uh, te kort, maar je moet er eigenlijk voor gaan zitten. Want het is uh, de overturen van een live concert van uh, de Pointer Sisters uit 1974. Dat is nog voordat ze eigenlijk in de top 40 bekend werden. Maar het is een dubbel live LP en dit was de Overture, maar ja, die Overture die duurt ongeveer 7 minuten, maar die begint heel rustig en aan het eind wordt hij pas wild. Ja, ja, nu hoor je dat hij wat wilder gaat worden. Ja, klopt. En dan, en op een gegeven moment komen die vier uh, uh, uh, negerinnen, die komen dan vokaal ook aan bod. Maar ja, als je ervoor gaat zitten en je, je kent het voorgeschiedenis, dan, uh, dan draai je die twee, die dubbel LP draai je achter elkaar af. Dat was een live concert, Pointer Sisters, uit 1974 in San Francisco, die Opera House. Nou, we gaan even kijken, we gaan even doorluisteren, kijken wanneer die mooie negerinnen via jou naar voren komen. Is het lange hoorde je met We're All Right. En dit is Candy Dove met Sexuality. ZFM Westkust weerbericht. Want vandaag is het de dag dat om 18:32 uur om precies te zijn de astronomische lente gaat beginnen. Na het eind van de, de ochtend en het eerste deel van vanmiddag blijft het over het algemeen droog. Ook is er wat ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar een maximaal van 14 graden en de wind waait uit het zuidwesten. En is overland meest matig en aan zee vrij krachtig. Met krachten van 4 tot 6 Vanavond de komende nacht is overwegend bewolkt En valt er van tijd tot tijd buiige regen naar de stevige zuidwestelijke wind draait naar het noorden en neemt sterk in kracht af En de temperatuur daalt naar 6 tot 8 graden Morgen is het ook bewolkt en valt er aanvankelijk enige tijd regen Maar in de loop van de dag blijft het droog en klaart het wellicht wat op De wind waait uit het noorden tot noordwest en is zwak tot hooguit matig van kracht En de temperatuur stijgt naar 11 graden Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of drie. De noord tot noordwestelijke wind krimpt naar het zuiden en is zwak tot hoog en matig van kracht. Maandag profiteren van een mooi hoge drukgebied en is het rustig weer met afwisseling van wolkenvelden en geregeld zonneschijn. Het blijft droog en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal van 12 à 13 graden. De wind waait uit het zuiden en is overwegend matig van kracht. Maandagavond en dinsdagnacht zijn er wolkenvelden. Er kan hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 5. En er waait een overwegend matig zuidwestelijke wind. Dinsdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De west- zuidwestelijke wind waait overwegend matig. En de temperatuur stijgt dan naar een graad van 10 of 11. Geen min 1 en min 10 meer. En geen 0 en. Dat is allemaal 10, 11 graden, dat vind ik netjes, dat vind ik mooi, daar doe ik het graag voor. Waar ik het ook zo graag zou voor je voldoen is een nummer van Jurk. Ik zou zo graag twee armen vinden Die me lang en lief omhelzen zouden Maar alle armen die ik vind Omhelzen niet zoals die jouw. Ik zou zo graag twee lippen vinden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 De wind waait om een leven, oh wat zijn wij heden. Zachtjes zegt ze goeiemorgen, drukt zich naakt tegen me aan. En ze fluistert zachtjes dat ze zo een dag kan blijven staan.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 Tijd maar praten, waarom staat ze nou niet op? En ondertussen even... Twee armen vinden die me lange lief omhel. sky Out of the solitary blue Out of a cold night Out of a room without a view How could I find you How could you break on through to me I must have been blinded Unwind. Unwind En daarvoor Jurk met ik zou zo graag Nou we gaan nu even de mooiste krant erbij pakken Die weer is netjes samengesteld weer is uh, voor mij aan Want het dode lichaam van een vermiste vrouw Heeft schijnbaar wekenlang onder het bed gelegen van een hotelkamer Van de Amerikaanse keten Budget Inn Hotelgasten hebben zo ongewild bovenop een lijk geslapen nou, Pas deze week werd het lichaam van de vermiste vrouw Onder het bed ontdekt nadat hotelgasten over de vreselijke lijkgeur geklaagd hadden. De dame uit Memphis logeerde eerst een tijdje in het hotel, alvorens eind januari opgegeven werd als vermist. Na nou, Sonny Milbrook heet, ze had ze uh, nagelaten haar kinderen op te pikken van de school en de hotelrekening was onbetaald gebleven. Ongeruste familieleden waren naar de hotelkamer gekomen en vonden enkele bezittingen van Sonny terug, maar de vrouw zelf leek helemaal verdwenen te zijn. Het hotel zag er dan ook geen reden voor om de kamer na een offeringsbeurt niet opnieuw te verhuren. De politie van Memphis deed deze week de macabre ontdekking nadat een verschrikkelijke stank de hotelkamer had ingepand. Het, het lijk bleek verborgen te zitten tussen de matras van de bokspring en een metalen frame van het bed. Het lijkt het volgens de politiediensten geen twijfel dat Soddy Milbrook is vermoord. Nou, bovendien is het een uh, lugubere vaststelling dat de hotelkamer al die tijd is gebruikt door andere hotelgasten die zich van ze geen kwaad bewust waren. Ja, dat... Maar dan hebben ze ook de kamer niet goed schoongemaakt denk ik dan zo als ze dat onder dat bed vinden. Maar dat ligt weer aan mij. Een deodorant dat testosteron bevat is het nieuwste wondermiddel om het seksleven van mannen op te krikken. Axiron, dat is de naam van het Australische farmaceutische bedrijf. Eh, uh, Acrux. Aan de deo... Die het... Oh, oké. Okay. Axiron is het naam die het Australische farmaceutisch Bedrijf aan de deo op basis van testosteron gaf. <coughs> Pardon. Deze zou het seksleven van degenen die het dagelijks aanbrengen moeten verbeteren. Volgens Acrux krant 39% van de mannen ouder dan 50 jaar met het kort aan testosteron... Nou, de symptomen daarvan zijn futloosheid, gewichtsverlies, stemmingswisselingen, depressie en een laag libido. De enige behandeling die daar momenteel voor kunt kopen is een gel die je moet aanbrengen op het bovenlichaam en die 10 minuten nodig heeft om te drogen. Nou, Axion werd onlangs verkocht aan het bedrijf Ellie, uh, Ellie Lilly voor een gigantisch som geld. Nou, Ellie Lilly zal, zal het product op de markt gaan brengen in 143 landen. En ik denk dat CIV een groot afnemer van ze gaat worden als ik zo om me heen kijk. Maar dat laat ik even verder in het midden. Kate Winslet hoor je. What if. In my head I keep on looking back. Right back to the start. Wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line. And still this question keeps on spinning in my mind.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 Met She Dit is Wayland, Wicked Way. Een Britse buschauffeur heeft de dag nadat zijn scheiding rond was meer dan 2 miljoen Britse pond gewonnen. De Sun meldt dat de 50-jarige Kevin Halstead uh, op vrijdag de papieren kreeg dat zijn scheiding erdoor was en op zaterdag een loterijticket kocht. Na die avond won hij meer dan 2 miljoen pond. Nou, als de scheiding een paar dagen later was afgerond, hadden wellicht de helft van dat bedrag aan zijn ex-vrouw moeten betalen. Nu kunnen hij en zijn nieuwe partner alles zelf houden. Zijn ex-vrouw reageerde sportief door te zeggen dat ze haar voormalige echtgenoot gunt. Dit had geen vriendelijke man kunnen gebeuren. Ik wens hem heel veel geluk. Hij verdient het. Nou, volgens mij meent ze dat helemaal niet. Want wil ze gewoon zelf daar een gedeelte van hebben? Maar dat maakt niet uit. Uh, ook in Engeland, uh, op deze onwe op, uh, onwezenlijke beelden is te zien hoe een tankwagen op de Engelse autosnelweg, de A1 nabij Weatherby, in de buurt van Leeds is dat, op een onverklaarbare wijze, reden door doorraast met een auto tegen zijn bumper gekleefd. Iemand in een andere auto filmde het bizarre incident. Oh. Uh. Ja, dan zitten ze weer aan mijn computer, en dan ben ik weer alles kwijt. De, de personen in de andere auto roepen nog naar de trucker, maar die scheurt door als een blinde met zijn 100 km per uur. De arme chauffeur in de Renault Clio moet de meest bange momenten uit zijn bestaan hebben meegemaakt. Verder dan om zijn rem duwen en wellicht in paniek roepen, kwam de arme man niet. En heel eind verderop merkte de bestuurder van de tankwagen de auto eindelijk op en stopte hem. Er is een onderzoek gestart naar het rare voorval. Uh, ja, een beginnende Britse designer. Ja, ik heb wat met dat Engeland op het moment. Uh, geeft, aan, uh, geeft een aan het begrip. Uh, fashion roadkill. Geeft een aan het begrip uh, De ontwerper gebruikt aangereden dieren voor zijn hoedenontwerpen. James Faulkner heeft een collectie met 36 dierenhoeden ontworpen. De dode beestjes lopen uiteen van vossen tot eenden. Wat gebeurt hier allemaal? Wat, wat zeg je? Ik wil er eentje wel achterin schenken, maar die gaat de helft ernaast. Oh, ik zie het. <laughs> <laughs> ik heb het over roadkill's over dode dieren, meneer Vos. Het <laughs> <Ja. Maar laughs> ja, is wel heel wat anders dan een roadkill. <laughs> ja, het is inderdaad heel wat anders dan een roadkill. <laughs> <laughs> nou, dat klinkt vrij... Ja, ik ben het... Dat maakt niet uit. Mooie hoeden van dode dieren. Hè, zullen we dat maar zeggen. Ik ga zeggen, we gaan mooie muziek draaien. Wat hier allemaal gebeurt. John Mayer. Hardbreak Warfare hoor je. Toevallig nummer 28 in de Euro Breakdown. Die zo direct tussen 7 en 9 in mijn hoofd weer te luisteren is. En gisteren middag was gepresenteerd door George, George van Dam. Hoe else? AJ. Goed oplappen al het water. Ja, ik wil geen water om mijn make-up nieuw hebben. Goed opletten.